Dat was lekker, oei oei, dat was lekker, morgen nog een keer, en dan overmorgen weer, oei oei, dat was lekker, een deurwaarder stond voor de deur van mooie blonde naal, en zei het spijt me vreselijk, ik heb een dwangbevel, Afijn de mannen binnen toe, afween het weg wat laat, Afijn, toen hij weer buiten kwam, toen zong de hele straat. Oei oei, dat was lekker. Oei oei, dat was lekker. Morgen nog een keer, en dan overmorgen weer. Oei oei, dat was lekker. Des de avonds om een uur of zeven, zei de directeur... Ik moet nog wat dicteren, meisje, sluit meteen de deur. Het meisje sloot de deur af, want geen moeite was te veel. En buiten op de gang, toen zong het hele personeel. Zei tot Tante Truus, de rekening is te hoog. Er moet worden betaald, want anders zetten wij je droog. Dus namen ze gezamenlijk de rekeningen door. En dagen door daarna zongen de buurvrouwen in koor. Oei, oei, dat was lekker. Dat was lekker. Oei, oei. Dat was lekker. Oei, oei. Dat was lekker. Morgen nog En dan overmorgen Oei, oei. Dat was lekker.